Dit is Jeroen Tjepke Maan met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is geschokt door het nieuws dat Nederland een groep in Syrië heeft gesteund... die door het OM is bestempeld als terroristisch. Uit onderzoek van Nieuwsuur en Trouw blijkt dat onder meer uniformen en pick-up trucks zijn gegeven aan Jabhat al-Shamia. Volgende maand staat een Nederlandse Syriëganger terecht voor deelname aan die groep. Regeringspartij D66 noemt het nieuws schrikbarend. christenunie leider Zeger sprak in Nieuwsuur van een ontluisterend beeld... D66 en ChristenUnie, maar ook regeringspartij CDA, willen zo snel mogelijk een debat. De Turkse president Erdogan heeft gewaarschuwd voor een offensief van Syrische regeringstroepen in de provincie Idlib. Zo'n aanval eindigt in een bloedbad en heeft niet alleen gevolgen voor Turkije, maar ook voor Europa en de rest van de wereld, schrijft Erdogan in een opiniestuk in de Wall Street Journal. De Syrische president Assad bereidt zich met steun van Rusland en Iran voor op een aanval op Idlib. Vanwege een naderende orkaan worden ruim een miljoen mensen... aan de oostkust van de VS geëvacueerd. De orkaan Florence komt naar verwachting donderdag aan land. Het Amerikaanse orkaancentrum noemt Florence extreem gevaarlijk. De orkaan is de afgelopen uren flink in kracht toegenomen... en heeft nu categorie 4 op een schaal van 5 bereikt... met windsnelheden rond de 200 km per uur. Verwacht wordt dat Florence aan land komt... bij de grens tussen North en South Carolina. De gouverneurs van die staten hebben de noodtoestand uitgeroepen... Ook in Virginia hebben tienduizenden mensen een evacuatiebevel gekregen. Het aantal miljonairs in Nederland is opnieuw toegenomen. In 2016 kwamen er volgens het CBS ongeveer 6.000 bij. In totaal zijn er nu 112.000 miljonairs. De toename komt vooral door het economisch herstel. Onder de miljonairs zijn volgens het CBS veel advocaten, medisch specialisten en melkveehouders.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 But just for a minute, let's push all our troubles aside, alright? 'Cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, baby. Don't worry.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 No Say hey.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 Zegendo non foschie Can I steal it from you? Uh -huh. To